1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Op het ministerie van Financiën overleggen kabinet en oppositiepartijen nog altijd over de begroting. D66 eist dat premier Rutte vanavond nog een beslissing neemt over de positie van GroenLinks in de onderhandelingen. GroenLinks zou alleen willen meewerken aan een deelakkoord over groenere belastingmaatregelen. D66 voelt daar niets voor, omdat GroenLinks dan op andere terreinen geen concessies hoeft te doen.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 De vraag naar biologisch zuivel wordt iets minder. Daarentegen stijgt de vraag naar biologisch vlees... en biologische aardappels, groenten en fruit. Het weer, het is nevelig, met plaatselijk dichte mist. Het koelt af tot zo'n 6 graden. De dag begint grijs en mistig. Later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Lex Bolmeijer Dat drama rond Henk Krol, dat heeft natuurlijk ook iets van een tragedie. Maar dan een actuele en geen klassieke tragedie. De gast bij Casa Luna vannacht is de regisseur Del Delpeut. Zijn carrière neemt echt een enorme vlucht. Um, dus daar praten wij dit hele tweede uur nog mee. We gaan nog eens wat rollen, beetpakken, stukken... Waar gaan ze over? Wat wil hij ermee zeggen? En ik wijs nog eventjes op um, de finale van de wedstrijd... de grootste taalvirtuoos van Nederland. We hebben ze in juni uh, te gast gehad. De mannen van de paarse krokodillentranen. Morgenavond is in de Sure Factory in Amsterdam de uiteindelijke finale. En dan zijn er tien kandidaten overgebleven. Die gaan strijden voor de eeuwige roem. Ehm... Um, ja, wie, wie verzint nou het beste mooie nieuwe spreekwoord bijvoorbeeld en andere taalspelletjes dus morgen nog twee rondes uh, de verliezers die krijgen het zwaar want die moeten en dat zijn schrijvers, cabaretiers, zangers cartoonisten, copywriters die moeten uh, het spreekwoord dat wint gebruiken in komende taaluitingen en dat vind ik wel een hele goede opdracht van de grootste taalvirtuoos van Nederland. Nogmaals morgen in de Sugar Factory kunt u vast wel naartoe Paarse Krokodillentranen heeft het georganiseerd. Er is ook een, uh, een DJ morgenavond. Er worden taalspretjes gespeeld. En de avond wordt begeleid door de fluweelzachte stem van Omar Kbiri. Nou, ah, dat wil je niet missen. En kijk voor alle informatie op de website van paarsekrokodillentranen.nl. Hou jij van spreekwoorden, Thibaut? Verzinder is één. Ja, nee, nee. Ik zat er al, ik zat er al op de boerderij. Ja. Ja, nou, ja, maar ja. Nou, ik, ik ga nog niet zeggen dat taal zeg maar echt mijn ding is, maar het is... Uh, <lacht> uh, nou, waar ik, waar ik, waar, ik, ik kan ongelooflijk dubbel liggen van mensen die die, die taal echt verkeerd toepassen. Ja. Maar als ik dan um, over, over drie maanden het lef heb om dit eens te gaan terugluisteren... dan ga ik ook tegen mijn eigen zinsconstructies aanlopen... Ja. Ik um, kan horen dat je er zorg aan best. Ik doe in ieder geval heel erg mijn best, maar daar kan het ook wel eens misgaan. Nee, wat ik. Uh, ik, ik heb het wel heel erg op taal. Ja, um, ja ik, um, maar dat, dat, geldt ook, dat geldt ook voor de, de voorbereiding van mijn regies. Um, voor mij is een. een een project begint echt bij, bij de eerste letter... en eindigt uh, bij de laatste lichtstand, uh, wat mij betreft. Dus dat betekent ook dat de stuk, hoewel ik heel me heel vaak bedien... Van het, van het wereldrepertoire, klassiek of modern... Uh, dat kan ook, kan ook wel eens een boek tussen zitten... Uh, uh, ik, ik zit er altijd wel even aan met mijn vingers. En bijvoorbeeld, zoals Ajax, als voorbeeld nu. Die klassieke uh, tragedie van Sophocles, die je vanaf volgende week maandag in Frankfurt gaat regisseren. Ja, daar, daar, heb, ik in, daar heb ik in de, in de in, heb ik een bewerkingsfase van gehad. Daar heb ik alle koorteksten uitgesloopt. Daar wilde ik wat anders mee. Daar, daar heb ik van alles en nog wat op losgelaten. Uh, dat waren ook allemaal super goede en interessante dingen. Ik heb zelfs nog. De Hollow Men, een, een gedicht van T.S. Eliot... Een mm -hmm. hele mooie plek daarin gegeven. Om uiteindelijk nu neer te komen op de klassieke koorteksten van het stuk Ajax van Sophocles. <laughs> maar goed, die omzwerving is soms ook <laughs> nodig. Maar heel vaak levert het ook gewoon echt een, nee. een nieuwe versie op. Denk je, denk, je ja. denk je niet dat dat juist zinvol is? Het zal niet de eerste keer, ook niet de laatste keer zijn dat het zo gaat. En ik lach erom omdat het zo herkenbaar is. Is het vermogen om te zwerven. Uh, om te zwerven, niet... iets zinvol creatiefs. Ja, het is, het is echt heel erg belangrijk. Ik bedoel, er, is ook, er is zelfs ook onderzoek gedaan... Uh, naar, uh, naar zwerven. Uh, uh, uh, we bedoelen mentaal zwerven. Ja. Uh, onderzoeken. Uh, noodling. Zoals uh, muzikanten dat noemen. Dus gewoon maar een beetje droom, zonder doel... dromerig ja. op, je, op je instrument. Een beetje, beetje feel hebben. Um, om maar eens een fout uh, term te <laughs> gebruiken. Um, maar ook uh, uh, uh, uh, in, in, in, waar het gaat over beeldende kunst noemen we het dan droedeling. Dus dan ben je in de kantlijn maar wat aan het droedelen. Okay. Um, het gedachtenloze. Ja, en verveling. Ja. Ja, verveling. Verveling is echt ja. heel... Ja, is, verveling is, is voor, voor de mens heel erg belangrijk. En ik denk dat, ik denk dat het voor kunstenaars misschien nog wel ja. belangrijker is. En ik kom toevallig uit een... Ik zit in een periode waarin er geen tijd is voor verveling. En ik heb een periode... Uh, uh, ik heb ook al een lange periode achter me... waarin verveling in ieder geval... Een te be het is voor mij iets wat ik moet bevechten. De tijd om me te vervelen. Maar ja, het dwingt zich ook niet af. Maar als kind ja. deed ik dat heel veel vervelen. Ja? Ja, heel Hoe deed je dan? Ja, dat was blijkbaar toch een periode... waarin ik dan alles wat zich daarvoor had afgespeeld... zat te verwerken... En een plek te geven. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n vliegende hekel aan mezelf. Dat ik, dat, dat ik dan ineens opsprong en allerlei dingen ging doen. Dus waarschijnlijk was het ook een soort, een soort voorbereiding. Niet kracht verzamelen, maar gewoon een, een hoofd opruimen. En dan waarschijnlijk met één gedachte opspringen. En, hmm. en dan kon ik weer een tijd door. Hij is die dynamiek nog steeds zo. Dat snap ik wel. Maar wat deed je, wat deed je dan als je verveelt? Of, verveelde, of wat doe je als je je verveelt? Nou, echt gewoon een ongelofelijke pestsfeer uitstralen. Dat is, echt, dat is onvoorstelbaar. Maar, ik, ik wil mijn, maar mijn vriendin. Ik wil wel mijn vriendin niet zijn. En, uh, en ik probeer het van mijn jonge dochter... gewoon uh, uit de buurt te houden natuurlijk. Maar gewoon, ik denk dat het voor mijn ouders ook vroeger... echt niet te doen was. Maar ja, wat, wat doe ik als ik me verveel? Dat is eigenlijk... Uh, ik heb heel erg de neiging dingen te doen. Uh, de beste manier van vervelen voor mij is... Uh, uh, gek genoeg... muziek maken. Uh, dus dan ga, ik, dan ga ik in mijn studio zitten... Uh, uh, uh, en dan ga ik gewoon dingen uitproberen. En, en die dingen die hoeven niet ergens echt toe te leiden... hoewel ik altijd wel een soort, met een soort idee van een doel... of een begin van een doel daar dan ga zitten... en, en kom er altijd een beetje gedesillusioneerd uit. Maar het is ook een soort... Nou, het is de, ik weet niet, de, de, de, de tube leegknijpen ofzo. Ja, ik weet niet wat het is. Maar is het ook niet gewoon, want er zijn, je kunt er ook uh, uh, heel duur en filosofisch over doen. Er zijn schitterende boeken over geschreven. Zoals ja. van, door A.W. Prins en zelfs ja. Heidegger uh, ja. schijnt het, uh, ja. het kenmerkende uh, aspect. Staat van zijn van onze hedendaagse tijd te hebben genoemd. Um, verveling. Oh, wow. Verveling, ja. Ja, maar wat is het goede? Wat is een ander soort verveling? Nee, maar wat is het goede? is het goeie, wat is toch gewoon er zijn. En niet meer met iets bezig zijn. Maar, dus een doel hebben, maar gewoon ja, er, als vind... mens met jezelf geconfronteerd worden. Dat ah, is het volgens mij ook. Ik vind er zijn verschrikkelijk moeilijk. Gewoon Aha. er zijn. Ik vind eh, waarom echt... is dat zo verdomd moeilijk? Nou, meneer nou, Delpeut. Om, om, om er te zijn, <laughs> om, er te zi om, om, ja, maar, om het aan dat te pakken. Dat is toch wat we, willen, wat we moeten zijn als... Ja, maar natuurlijk, ik, ik wil het ook heel graag, hè? Gewoon er zijn. Maar om het, om, voor, om het aan te gaan als mens om er te zijn... is ook uh, uh, je openstellen om desnoods... of misschien wel ten prooi te vallen aan alle dingen... die je ja. ook wel eens zouden kunnen uh, verontrusten. Uh, ik denk dat ik ook... Uh, ik, ik heb niet per se de angst om, om in -ert te zijn. Daar heeft het niks mee te maken. Ik heb wel het gevoel dat ik als mens... Nou, dat, dat ligt ook wel een beetje achter me eigenlijk. Maar ik had lang het gevoel dat mijn bestaansrecht als mens... verknoopt was met wat ik deed. Dus wat ik te berden bracht. Ja, dat heeft 99%, dat heeft 99 van de mensheid natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat is een illusie. Nou, het is iets wat, wat, wat in de kern wel of niet in je persoonlijkheid aanwezig is. En om welke reden dan ook. En ik denk dat er ook een, een bepaalde maatschappelijke ja. uh, tenden, tendens is. Maar ik bedoel, dat we uh, bestaan t, uh, vanuit het vanuit perspectief wat we opbrengen, produceren. Ja. Maar uh, ergens vind ik dat ook wel. Ik vind het soms ook wel goed om op een dergelijke manier naar mezelf te kijken. Dat ik gewoon denk, oké, okay, dit is de dag. Die begint hier en die eindigt daar. Wat wil ik daarin teweeg brengen? En als die dan geëindigd is, dan ga ik wat anders doen. dus bedoel, zo, zo werkt het leven van een, van een kunstenaar of, of, of, of een artistiek leider niet. Dat is echt niet 9 tot 5. Maar ik heb wel behoefte aan een bepaald soort indeling. Want anders is het echt bij mij echt eind, gewoon eindeloos. Ja. En ik heb ook... Ik heb ook een relatie en een, ja. en een dochter. En ja. weet je wat ik denk dat een van de allermoeilijkste dingen... zal zijn voor jou als vader? Om je kind te leren zich te vervelen. ja Dat, is, ja. dat merk ik. Dat, is dat is, het is iets in. wat je niet van je eigen kind, je, je eigen kind verdraagt. En ik ja. weet dat het zinvol is. Nou, en, ze is er, ja, ze is er best wel goed oh, in. Jou, jouw dochter, nu al. Ja, dat, dat, vind, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ze kan echt... echt uh, uh, uh, uh, uh, hangerig zijn... Dat is dan dat is misschien de wat uh, vervelende ja. kant. Want dat is een ja, verveling die zich, die, zich, die, die zich letterlijk opdringt aan andere mensen. Maar ze kan ook landerig zijn. En dat vind ik echt superleuk. Als ze, dat vind ik echt ongelooflijk leuk. Zo'n landerig, zo landerig kind. Dat je denkt, er is ook maar één staat van zijn landerig te noemen. Het is ook het is ook gewoon. Het is eigenlijk niks. Nee, landerig. Ja, precies. En het heeft een grote schoonheid. Ja, en dat doet ze echt goed. Daar is, dat er ze dan dan met Van een bedetje ja, van de een, be een beetje... Een beetje turen en een beetje op die knietjes zo een beetje om ze heen kijken. En, een <laughs> beetje, een beetje, beetje, en dan een beetje zo gaan liggen en weer een beetje opstaan. Het is, is gewoon echt wel goed. En het ja. duurt ook nooit lang. Nee, Maar het is wel echt even wel echt ja. aan de hand. Het is ja. volgens mij een van de meest, misschien wel de meest onderschatte Um, kwaliteit. Ja. De, de verveling. Ja. Laat, zullen wij ons ook nog even vervelen met muziek? Ja, <laughs> wat? Ik ga de luisteraar vervelen met muziek. Nee, dat ga ik niet doen. Um, wat hebben we nog in de aanbieding? Zoals nou, de ik heb iets... of... ja? ja, we hebben nee, zoals maar, de niet. in de niet aanbieding. Maar ik vind, dat, ik vind dat nou zo een beetje voor de hand liggend op dit nee. tijdstip van de dag. Ja. Ik, heb iets, ik heb iets anders wat ik echt fantastisch vind. En, uh, iemand van Nederlandse bodem. Uh, deze meneer heet eigenlijk Jochem Paap. Maar hij heeft als artiestenaam Speedy J. Ik vind het een van de, van de grootste talenten in, in zijn tak van sport... Die, die Nederland heeft voortgebracht. Namelijk een van de grondleggers van de, van de techno. Zeker in de scene ja. in Nederland. Maar dan heb ik het over een hele intelligente kant daarvan. En dit is een manier waarmee ik heel erg graag... Ik maak altijd mijn muziek zelf. Dit is een manier waar, waar ik heel graag eens een keer aan zou willen vragen... Wil jij het eens een keer doen? En, en dit komt van zijn fantastische album A Shocking Hobby. En, en de track heet Borax. Borax. Ik vind uh, Thibaut Delpeut, theaterregisseur, fantastisch. Um, waarom eigenlijk? Ja, ja daar, daar kan ik echt zo onvoorstelbaar veel dingen over zeggen. Ik bedoel, enerzijds gaat het over, simpelweg over hoe dit gemaakt is. Dat is daar, nou, nou, daar laat ik daar niet heel lang over praten, ja. maar dat is echt mindblowing. Maar wat, wat ik er vooral geweldig aan vind... Bedoel, hoe noem je het, wat we nou net geluisterd hebben? Ja. Nou, dat, dat vind ik al interessant. Het is... Maar wat ik vooral geweldig vind... is dat het muziek is die zich zo ongelooflijk misdraagt. Op alle mogelijke manieren. In de luidheid ervan. In de dynamiek ervan. Tussen stil en ongelooflijk luid. Um, in, de, in, de, in het overtreden van de regels. Niet alleen maar van genres, maar ook van ritmes. Um, ja, dit is, dit is wel echt een hele grote manier. En ja. dit, is, dit is nog redelijk vroeg in zijn carrière. Ja. En wat... wat brengt het bij jou teweeg? Is dat alleen maar bewondering? Van, dan zit je als maker denk je... je nee, het doet of of wel brengt echt, het, het in een staat me. die waarvan je vindt dat, dat nou, het... Nee, het doet echt iets met me. Ik bedoel, het is... Um, de, de energie ervan... Um, raakt bij mij aan, aan, aan... een heel erg die, diep verlangen. En toevallig is dit luid. Maar dat, zou, dat had, ik, had ik over andere muziek ook kunnen zeggen. Maar ja. dit, dit doet dit... dat ook met me. Raakt dan aan een, aan een verlangen in mij... als regisseur om met overgave uh, te proberen mensen te bereiken. En overgave gaat niet alleen maar over heel erg hard je best doen... en met heel veel energie op mensen afkomen. Maar wel tenminste, ik vind dat dat het minste is... wat ik mag presenteren. En ik moet mij, ik moet mezelf, ik presenteer niet mezelf... ik moet mezelf uiten door anderen heen, door acteurs heen... door, door, door, door theatrale middelen heen, maar... Het gebeurt me gewoon te vaak dat ik in een, in een, in een schouwburg zit te kijken. En dan denk ik, ja, dat kan. Dat kan je doen. Dat vind ik, ja. het, vind ik het te vrijblijvend. Um, dan voel ik niet de, niet de noodzaak van een maker. En de noodzaak van een maker kan zitten in wat je precies aan het vertellen bent. Welke boodschap. Maar kan ook zitten in een, in een sfeer. In een, in een energie of in een, uh, of in een bepaalde emotionaliteit. En... Um, uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom voor mij... de voorbereiding van een voorstelling... het analyseren van een stuk en, en, en komen tot een concept... altijd gepaard... of het maken van een bewerking... altijd gepaard gaat met het werken aan de muziek. Ja. Dat zijn voor mij onlosmakelijk verbonden elementen. De volle overgave. Ja. Daar gaat het om. Uh, ik krijg een bericht van een mobiel nummer... van Mariana die schrijft... Geluk bestaat uit anderen gelukkig maken. Dan bouw je aan je eigen geluk... Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal precies waar dat een reactie op is. Ik ook niet, maar ik uh, ja, vind het mooi gezegd. En een reactie van Advisser, niet de Advisser van Topop. Ofwel, uit, ja, hij zegt van niet. Oh. Hij schrijft via e-mail van niet uit Frankfurt. Waar in Frankfurt gaat jullie gasten dit verzorgen? Dit is dan Ajax van Sophocles met geslacht schaap. Hij woont in Frankfurt en luistert op dit ogenblik via internet. Uh, uh, uh, uh, ja, dat is, een, dat is een productie bij Schauspiel uh, Frankfurt. Dat is, dat, ja, dat is een van de, van de grote theaterhuizen in Duitsland. Ah. En we maken die productie uh, op mijn verzoek in het Bokkenheimer Depot. Uh, en dat is een, een hele grote oude Straßenbahnremise. Een, een, een tramremise. Fantastisch uh, uh, industrieel monument. Uh, en, en dat is een plek waar we... Uh, de voorstelling kunnen spelen op de manier waarop we dat willen doen. Ja. Ja. Is het goed voor jou, uh, 34-jarige uh, uh, Del uh, Thibaut Delpeut... om zo vroeg al naar het buitenland te gaan? Het is iets voor gevestigde... Uh, de, de, de, de Ivo nee, van Hulvers joh. en Johan nee, Simons. Joh, nee, je, je gaat net in Utrecht niet. beginnen met Utrecht spelen. Wat ja. doe je daar eigenlijk in Frankfurt? Nou ja, Frankfurt was, was al afgesproken. Ja, dat begrijp ik. Uh, zeg je af. Nou, ik, ik ga daar werken omdat me de kans geboden wordt. Ik, ik, uh, ik, ik ben er ook gewoon heel nieuwsgierig naar. Er wordt ook een mogelijkheid geboden om, om werk op om een bepaalde manier te maken. Die ja. in Nederland uh, uh, denk ik bijna onmogelijk zou zijn. Uh, dat is gewoon ongelooflijk uitdagend. Wa hoezo dan? Is dat een kwestie van geld bedoel je? Zoveel geld? In de end is alles een kwestie van geld. Ja, maar het maar gaat... Je krijgt dus zoveel geld dat je kan doen wat je wil. Um, nou, ik kan niet doen wat ik wil. En zoveel geld is het ook maar niet. Maar het is wel substantieel ja. meer geld. Maar het gaat niet alleen maar over een productiebudget. Het gaat niet over, over, nee. over een zakje met geld... wat ik kan uitgeven aan een decor of zoiets. Het gaat over het feit dat er uh, in Duitsland... op een manier wordt geïnvesteerd in uh, uh, gezelschappen... door de stad. We hebben het echt over, in, in het geval van Frankfurt... hebben we het over 27 miljoen... voor één gezelschap in één stad... door de stad gegeven. Um, dat je voelt dat er een belang is. En belang is wel degelijk te becijferen in geld. Uh, uh, of uit te drukken in geld. Uh, uh, er, is daar, er wordt mij gevraagd... wil je daar iets komen regisseren? Wat zou je graag willen maken? Uh, er wordt er misschien gezegd, misschien is dit niet het beste moment... in, ons, in onze jaaroverzicht om, om dat nu te doen. Maar mag, het dan, mag dat dan de volgende keer? Uh, in wezen is het niet zo van dat ze op, op hun knieën gaan liggen... maar ze, er wordt gewoon de vraag gesteld aan de kunstenaar... wat hij wil maken. Ja, er is ontzag voor. Er wordt gewoon ruimte geboden en dat wordt mogelijk gemaakt. Ja. Ontzag is ook niet nodig... want er is ook een zeer kritische houding vanuit het publiek... Ja. ten opzichte van de eigen theatermakers... en laat staan voor die van daarbuiten. Dus ik kan, ik kan me nog voorkomen rijden op het Duitse publiek. Maar ehm. Um, um er wordt uitgegaan van het feit dat, uh, dat, dat, een, dat een theaterklimaat... Het, het werk van een kunstenaar mogelijk maakt. Ja. Nou, wat ik daar ongelooflijk treffend aan vind... Kijk, het is heel moeilijk om Duitsland en Nederland te, ver, uh, te ja. vergelijken... waar het gaat over theater en de investering in cultuur... misschien in de bredere zin des woords. We hebben ook een andere geschiedenis. We stonden aan beide aan andere kanten van de geschiedenis... zou je bijna kunnen zeggen. En daar heeft het ook heel veel mee te maken. Maar uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat er nu een soort is ontstaan in het gesprek over de kunsten. Waarin het bijna lijkt alsof we als kunstenaars... maar eens heel erg opnieuw moeten gaan nadenken... over waar de toeschouwer nou eigenlijk zin in heeft. Terwijl dat is in Duitsland echt totaal het ja. tegenovergestelde. Ja. En als ze het niet leuk vinden... dan zullen we niet mooi of interessant of goed vinden. Dan ga je het echt wel horen. Maar er wordt daar met een open vizier gekeken. En eigenlijk in Nederland ook. Alleen doen we alsof het niet zo is. Dat kan je natuurlijk besmetten dat je straks alleen nog maar in het buitenland wil werken en niet meer naar Nederland te nou horen? Ja, dat of... zie je natuurlijk wel gebeuren. Maar ik heb nu net wel, ik heb nu net vol overtuiging ja, ja gezegd tegen iets, tegen, tegen een baan bij de Utrechtse Spelen. Een dat zie ik als een opdracht voor zes jaar. Dus dit kunstenplan uit. en het hele volgende mm. kunstenplan. Volgens mij is dat ook een zinvolle ontwikkeling. We willen ook echt dat, dat verhaal met de Utrechtse Spelen gaan vertellen. Maar uh, laten we eerlijk zijn. It did cross my mind om weg te gaan. Ja? Ja, om. Oh ja, nou. Emigreren. En, uh, ja, ja. Stel uh, dat het zou kunnen. Stel dat je aanslaat met, want het is je eerste buitenlandse. Ja, waarom zou je godsdank als kunstenaar niet de omstandigheden opzoeken ja. die, die passen bij wat je, wat je zoekt als ja. uh, uh, vrouw? Ja, er je zijn dan mensen die zeggen uh, in Den Haag en elders: joh, doe, doe lekker, dan zijn we je, dan zijn we je kwijt. Nou, daarom blijf ik ook. Maar het irriteert me. Het irriteert me als het, daarop, als, het, als het daarop aan zou moeten komen. En nu hebben we het over, over, over mij of over theatermakers. Maar ik bedoel, dit is, aan, dit is ja. echt nu... I, I guarantee you, dit is schering en inslag nu... in het gesprek tussen kunstenaars... en zeker ook waar muzici... Ja. Uh, uh, uh, beeldend kunstenaars, ja. ontwerpers. Ik bedoel, Mensen zijn aan mas weg. Ik werk nu bijvoorbeeld met een heel getalenteerde videokunstenaar. Die komt uit Polen. Die jongen is eigenlijk via de IT-industrie hier terechtgekomen. Die barst van het talent. Die heeft zich hier op een hele fijne manier kunnen ontwikkelen. Die wil heel graag zijn steentje bijdragen aan het Nederlandse klimaat. Die heeft ook echt iets toe te voegen. En die denkt, waarom ben ik hier? Het is hier het is hier echt tien keer slechter dan in Polen. En wij denken dat het ergens is in Polen. Dus het is het echt dus niet zo. Ja. Nog even één ding over Duitsland. Je hebt verteld voor het hoorspel dat je in die regie een schaap wil laten slachten voor de voorstelling. Nee, je, ja, je slachten voor de voorstelling en dan villen tijdens de voorstelling. Ja, Stuit op de Duitse wet. Ga je dat wel doen? Gaat dat lukken gewoon dan toch? Ja, dat kan. nee, nee nou, ik ook, ja. de, de Duitse wet schrijft in, in de zin van hygiëne een aantal dingen voor. Nou, dat, bedoelt, dat is ook gewoon van belang. Ook, ja. in, de, ook in de veiligheid van onze akker. Maar het, gebeurt, het gaat wel gewoon gebeuren. Ja. ja, het gaat wel gebeuren. Maar wat, wat er gebeurt is dat het, het, het, het, het schaap wordt gewoon geslacht zoals alle schapen geslacht worden. Voordat we ze eten. Um, en, en dat gaan we ook niet te zien krijgen. Daar, ben ik het ook, daar zou ik het ook niet mee, echt niet mee ja. eens zijn. Dat, dat gaat over iets anders. Daar ben ik iets anders aan het vertellen. Maar wat ik wel wil laten zien is, uh, uh, is het, is het, het villen en het totaal fileren. En, en, en ja, in koteletjes hakken ja. van dat schaap. Ja. Uh, om te laten zien wat het is wat we eten. Ja. Goed, daarvoor dus naar Frankfurt. Um... Ja. Op locatie in die tramremise. Maar Utrecht is een stukje dichterbij natuurlijk. Ja, meteen, ja, ja dat is, maar dat gaan er gaan straks ja. weer andere spannende dingen gebeuren. Wat ik wel mooi vind, is om de tijd die ons rest diebouwt. En Ik weet niet of er veel mensen zijn die um, willen reageren. Maar dat, dat kan natuurlijk nog steeds. Heb ik het telefoon maar al genoemd? Ga ik nog eens even kijken of dat ook al gedaan is. Want ze zitten natuurlijk bij de open haard. Um, dat we misschien nog één of twee rollen of stukken... Uh, bij de kop pakken. Afgelopen september... werd bekend dat uh, Halina Rijn... grote Nederlandse actrice... de Theodore heeft gewonnen... voor haar rol van Nora. Ja. In Ibsen. Dat is regie van jou. Ja. Dank ze die Theodore dan aan jou als regisseur? Uh, ja, Natuurlijk voor een stukje wel. Uh, voor welk stukje? Ja, dat vind ik heel erg lastig te zeggen. Ik, kijk... Uh, een Theodore krijgt iemand... Het is dus de uh, belangrijkste toneelprijs voor een vrouwelijke uh, ja. speler in Nederland. Kijk, een Theodor, die krijg je voor een rol. Uh, en, die, en die rol is in een regie, uh, Dus dat is een feit. Maar uh, Halina heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling daarvoor doorgemaakt. Uh, heeft zich ook gewoon echt... Uh, meer en meer en meer en meer bekwaamd als actrice. En ontwikkeld. Dat is, dat is weergaloos. Ik denk dat er... Uh, in de regie van Nora ook een aantal dingen bij elkaar zijn gekomen... Um, die, die, die, die, die er nu voor zorgen dat ze op dit moment die prijs krijgen. Dat zijn misschien weer, want ik heb de tekst uh, uh, van het internet geplukt... Ja. van Ibsen, Hendrik ja. Ibsen. Dat is dus oh, al 130 jaar oud, zo'n tekst, in ja, vertaling, een heeft... oudbollige Nederlandse en je vertaling. je hebt ook gelukkig de, de, de oudst mogelijke vertaling. Een <laughs> beetje ja, ja, de vertaler eigenlijk... Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Maar dat is wel prachtig. Nou, het is wel leuk. Wat je hebt uitgekozen is het, is het einde van het stuk. Ja. Wat voor mij een van de redenen was. Waar het, zoals ik net ook al zei over, over, over Ajax. Er zijn altijd vele redenen waarom ik iets wil doen. Um, want één reden voelt vaak als een gelegenheidsargument om iets te doen. Dat is nooit genoeg. Want je bent echt maanden onderweg. Hè? Ik bedoel, Zo'n stuk kiezen we minimaal anderhalf jaar te, van tevoren uit. Dus dat, je, je, je moet wel zeker weten dat je het zeker weet. Ja. Maar een van de redenen waarom ik het koos was... Um, er is, dat stuk is dus inderdaad ongeveer een 130 jaar oud. En er is op het einde van dat toneelstuk een hele lange scène. Dat is bijna een bedrijf. Die eigenlijk alleen maar een dialoog is tussen Nora en haar man, Torvald Helmer. Um, en dat is eigenlijk... Uh, die scène, als je hem nu leest, is echt totaal oudbollig. De manier waarop die mensen met elkaar praten en met elkaar omgaan, de argumenten die ze over en weer leggen, komt erop neer. Nora heeft gelogen om haar man te redden. het voel ik nu te ver om dat helemaal ja. uit te leggen, maar ze heeft gelogen. En haar man is daar heftig over ontdaan. Uh, uh, wordt heel erg kwaad en zegt, ik kan je nooit meer vertrouwen en ik kan zelfs de, de opvoeding van onze kinderen niet meer aan je overlaten. Um, en Nora heeft zich eigenlijk het hele toneelstuk daarvoor eigenlijk als een, uh, als een pop, een, een zeer beschikbare uh, vrouw opgesteld en zich eigenlijk geplooid naar de wensen en verlangens van anderen. Dus is, is tegelijkertijd first lady, echtgenote, uh, uh, minares, moeder, uh, uh, dochter van een overleden vader, niet geheel onbelangrijk, allemaal dat, dat tegelijk. En gastvrouw, en raakt daarin helemaal uh, het spoor bijster. Ontploft Ieder eigenlijk. Ja, ja. Uh, ontploft eigenlijk, onder, bezwijkt onder de druk van die rollen. Um, je noemde net het woord schizofrenie in verband met Ajax. Eigenlijk was voor mij schizofrenie, of ja, wat niet bestaat, maar toch het uh, uh, meervoudig persoonlijkheidssyndroom. Uh, uh, was voor mij uh, een soort ingang om te kijken naar Nora. Alsof ze letterlijk verschillende persoonlijkheden heeft. Ja, dan maak je had. het pathologisch. Terwijl het is het niet iets nee. wat, wat veel mensen vandaag nee. de dag Het is alleen maar een gedachteoefening. Ja, okay. ja, okay. we, we hebben ook echt, echt uh, zeker niet uh, met Halina... zeker niet een patiënt uh, uh, tentonele gevoerd. Echt hele, nee. in, in de verste verte niet. Het is alleen maar een gedachteoefening. Dus ik vind eigenlijk namelijk een meervoudig persoonlijkheidssyndroom... Uh, een heel theatraal gegeven. Uh, uh, ja? Um, oh ja, hoezo dan? Ja, nou ja, wie is dan ik? Ja. En, en uh, uh, zijn die anderen dan rollen? Ja. Dat is niet voor de patiënt in kwestie zo. Maar het is eigenlijk voor mij, outside looking in... is dat dan heel erg theatraal gegeven. Wat ja. elke acteur eigenlijk heeft. Ah, dat is een tricky one. <laughs> dat, ik, denk het, dat, ik denk dat dat niet zo is. En ik denk ja. dat je acteurs okay. zeker niet moet willen pathologiseren. Dat nee, nee, nee. komt niet. Nee. Maar... Ja, dat is nog meer een ander. Goed, nee. Ik dacht dat je die kant op wilde, maar dat nee, bedoelde nee. je dus niet. Nee, dat ga ik niet doen. zou nee. niet durven. Nee. Op het einde van de, maar goed, ik, ik ging op weg naar iets anders. Op het einde van het toneelstuk hebben zij een heel lang gesprek. Uh, en Ibsen was echt even bezig om uh, het huwelijk, het burgerlijk huwelijk even de maat te nemen. En Nora verlaat op het einde van het toneelstuk haar man... en laat zelfs ook haar kinderen achter en gaat uh, het onbekende tegemoet. Nou, wat is dat, wat is dat nu? Verraad, dapperheid? ja. Precies, uh, want dat kan toch. Je kan, je kan scheiden, je kan je man verlaten tegenwoordig, ja. dat kan. Je kan ook uh, regeling treffen voor de kinderen. Of je kan zeggen, ik ben niet geschikt om kinderen op te voeden. Dat kan allemaal. In principe, in 130 jaar geleden was het een groot schandaal. En je zou zeggen, dat kan nu toch? Eigenlijk kan het nu nog steeds niet. Ja. Je kan nog steeds niet in de ogen van de gemiddelde... Oh ja. uh, uh, zichzelf respecterende burger... kan je niet zomaar weglopen. Je, kan en je kan, mag wel weg bij je man... Maar je mag niet weg bij je kinderen. Je mag als moeder je kinderen niet achterlaten. Maar Nora laat haar kinderen niet achter. Die zegt: Ik ben niet geschikt om kinderen op te voeden. Uh, vanuit zichzelf. Dus een ongelooflijke, eerlijke uitspraak. Hm. Nou, die scène die duurt heel lang. En daar zag ik een soort essentie in. Ik, ik, zag, ik, vond, het een soort, ik vond het eigenlijk super modern uh, in zijn oudboligheid. Want ik zag eigenlijk ook in, in, in de generatie, zeg maar, tussen de, tussen de. Van mensen tussen de 30 en de 40 nu. Dat zijn allemaal. Of misschien zelfs een beetje jonger. Er is een enorme tendens gaande in Nederland. Uh, uh, uh, van mensen die heel jong trouwen. Heel jong een huis kopen. Ja, nu, nu durven mensen niet meer. Want dan komt er de crisis. Jong kinderen krijgen. Eigenlijk ook op een heel vroeg punt in hun relatie ook. En dan vervolgens achterkomen. Hey, ik heb eigenlijk geen idee wie je bent. Maar ik zit nu aan alle kanten vast in deze situatie. En, de, en dat zorgt voor de meest rare dat Nou, ik noemde dat de nieuwe burgerlijkheid. Ik heb het ook niet alleen maar zo genoemd. Er zijn veel mensen die spreken over de nieuwe burgerlijkheid. Daar wilde ik het over hebben. Nou, het einde van dat stuk daar hebben we dus op een gegeven moment aan, aan zitten repeteren. En ik kan me nog een, een repetitie vrij intense repetitie al in de zaal een paar dagen voor de première herinnering waarin we dat laatste, die laatste scène gingen aanpakken. En dat is echt daar um, in een soort Situatie ontstaan waarin we elkaar om een bepaald punt, denk ik wel, allemaal naar de strot konden vliegen. En daarin is echt ook gewoon iets in het moment gebeurd. Ik heb ook gezegd. Laat dat dan gewoon weg? Laat, laat die stukken weg? Laat die, laat die teksten weg? Het ging niet. Uh, uh, dat was, het was nu niet meer nodig om te zeggen... Ik heb ook gezegd, loop de, loop de deur maar alvast uit. Je hoeft niet te wachten, want het is een soort legendarisch moment... dat Nora de deur uitgaat en met een harde klap dichtslaat op het einde van het stuk. Dus ik stelde voor, laten we alvast drie keer door die deur gegaan zijn, <lacht> snap je dat? Het ging niet alleen maar over flauw dat ontheilige. <lacht> nou... Want dat interesseert me nou niet zo. Dat, vind ik niet, dat is geen drijfveer voor mij. Ik wil wel kijken wat we echt gaan vertellen met dat ding. En het mooie was dat uiteindelijk die scène voor mij... via een hele rare weg neerkwam op een essentie... waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Is dat Nora eigenlijk op een bepaald punt ook... Voor, want ze weet donders goed wat ze wil zeggen bij Ibsen. Maar de hele situatie is dat ze het niet meer weet... Dus dat woorden ook tekortschieten. We hebben daarvoor mensen in klinkende volzinnen... over hun situatie horen praten. Maar het is op. En dat gebeurde eigenlijk ook in die repetitie. Ik zei van, nou, stop dan maar daar. Niet meer weten. Niet meer weten en speel dat. En zo is eigenlijk een soort enorme filering van die scène gekomen. Want ik hou hier nu een pakketje wat ik van je gekregen heb vast. Ja. Ik denk dat dat dertig... Het is dubbelzijdig zelfs. Ik, ik, ja. Dat is 30, 30 pagina's minimaal. Dat is, en dan ik dacht, hebben we het over één scène. Ik, ik dacht, je wilde vast wel een stukje uit lezen. Nou, ik, ik zie één zin en dat is volgens mij dat is de belangrijkste. Want ik kan nu eigenlijk ook niet meer uh, terug herkennen. Nee. Uh, wat, wat, ik, ik schaar me denk ik vooral achter wat we uiteindelijk hebben gedaan. Ja. Als ik dit nu lees. Maar wat, wat wel mooi is, wat ze hier leest, en dat was voor ons, voor ons de essentie om de scène aan op te hangen... Um, um, uh, Helmer zegt tegen haar... haar man zegt tegen haar... jij begrijpt niets van de maatschappij waarin je leeft. Uitroepteken. Er staan veel uitroeptekens in deze scène. Jij begrijpt niets van de maatschappij waarin je leeft. En Nora zegt... nee, dat doe ik ook niet. Maar nu wil ik die leren kennen. Ik moet erachter zien te komen wie gelijk heeft. De maatschappij of ik. Bij ons is dat teruggekomen... tot de tekst... je weet niks van de wereld. Zei Thomas Riekewaar tegen Halina Rijn. En Halina zei... nee, maar ik moet ik moet er nu helemaal alleen... ik moet er... ik moet gewoon... ik moet er helemaal alleen... ik ga weg. En Zo. nu heb ik de, de korte telegrafische versie ja. ervan... want ze, ze nam daar echt veel meer tijd voor. Ja. Maar het gewoon dat daar mooi. niet meer uitkomen. Ibsen ja. was gewoon op. Ja. Op dat punt in de voorstelling. Ja. Ja. En... Maar het, het, echt... het gaat in wezen dan dus, dan ontdek je door dat gevecht, door die tekst heen en met elkaar in die repetitieruimte, ontdek je waar het om gaat, namelijk dat niet meer weten, ja. dat ja. dat een kracht heeft. Ja, ja. ja zeker. En, dat was, uh, en er waren best wel momenten van niet meer weten en ik denk dat, dat er momenten waren... Waarop, waarop, waarop we daar eerlijk over waren... en momenten waarop we daar minder eerlijk over waren. Maar dat moment was behoorlijk eerlijk. Maar daar werd ook niet over gepraat. Maar dat je nee, de scène aan het construeren. Het, dus ook dat je in het, in het proces met elkaar ja. het niet meer weet. Ja. Jij als regisseur niet meer, acteurs niet meer. Maar dat, nou, dat, dat, wel, daardoorheen... Je kan, het, je kan het wel weten, maar je kan het soms even niet weten hoe. En dat juist daardoorheen, uh, uh, juist daardoorheen kan het soms ontstaan. Die scène was ook... Daar, daar zaten we ook tegen aan te hikken. Het was ook gewoon zo. En het is wel de scène, hè? dus we zaten wel even tegen de scène van het aan. Ja, niet zo ver trekken. voor de première. Nee. Dan is er ook angst altijd en paniek. Ja. kan kan ontstaan. Nou, angst en, en paniek waren hele goede raadgevers in dit geval. Voor één keer was angst een goede raadgever. Het ging over die angst. Dan moet je elkaar vertrouwen. Of je moet vertrouwen op, op ja, of je moet elkaar vertrouwen of je moet vertrouwen op jezelf. Je moet vertrouwen op het, op het feit dat, dat, dat waar, je, waar, je, waar je naar op zoek bent als regisseur... en waar je naar op zoek bent als actrice, dat is vaak hetzelfde. Uh, dan, moet je, dan moet je erop vertrouwen dat dat snor zit. En dan moet je ook vertrouwen denk ik, op je eigen intuïtie, op je, op je, op je hmm. kompas. Op het feit dat je weet dat, uh, dat, je, dat je smaak klopt. Of het feit dat je, in het geval van Halina op het feit dat je, dat je weet dat je, dat je verdomde goed kan, kan spelen... dat zal ze tijdens het repeteren ze dat uh, een uitspraak die ze niet snel zal doen. Voor, uh, zij vindt dat een heel uh, uh, uh, pittige uh, uh, en soms angstaanjagende affaire om te repeteren. Ja. Dat is het denk ik ook... En dat is ook wat ik bewonder aan goede acteurs. Ik bedoel, Halina is daar een voorbeeld van, maar dat geldt ook voor een actrice als Wendel Jaspers. Um, en dat is waarom ik geen acteur ben geworden. Ik denk dat als je echt goed, goed wilt spelen, moet je ook... Uh, moet, je ook um, moet, je, moet je de angst in de ogen kijken. Ja, en dat vind ik heel knap als je dat, als je dat doet in, in ben, het theater. Ben jij goed in het faciliteren daarvan, van de omstandigheden waarin acteurs dat doen? Ik denk door de bank genomen wel. En hoe doe je dat dan? Waarom kan jij dat? Ik denk dat het gaat over heel erg respectvol zijn voor de situatie van een, van een acteur. Ik had verwacht dat je zou zeggen, ik zie mijn eigen angsten ook onder ogen. Nou, natuurlijk. Natuurlijk, maar ik, ik moet wel zelf persoonlijk dealen met mijn eigen angsten. Ik ga niet mijn eigen angsten uh, lopen delen in privé, de uh, nee, uh, terminologie ik. met nee, acteurs. Dat ik. Dan... dan maar ik denk wel dat... Maar, ik, ik, maar ik, kan ook gewoon heel, ik, ik kan op het moment ook gewoon heel erg concreet zijn. Ja. En ik kan ook... Wat bedoel uh, je daarmee? Ik kan, ik kan concreet zijn. Uh, ik kan gewoon heel duidelijk van een acteur vragen... Uh, om een bepaald iets te doen. Dat hoeft helemaal niet te maken te hebben... met, iets, met een klassiek iets als een ja. intentie. En dus dat een intentie is een spelingang voor een acteur. Een doel eigenlijk, hè? in klassieke bewoordingen. Ik kan ook gewoon echt van een acteur vragen... Uh, om, zeg ik altijd, vergeef me even, zeg ik dan. En dan zeg ik, uh, uh, vind je het goed om gewoon even precies te doen wat ik nu vraag? En ik weet even niet zo goed waarom ik het vraag, ja. maar er, er is waarschijnlijk wel ja. een reden voor. Wil je nu die zin zeggen, op dat moment ja, ja. dan opstaan, naar de muur lopen, daar tegenaan leunen. Dan het kopje pakken, daar een slok uit nemen en dan pas die zin ja. zeggen. En dan weer op exact dezelfde plek terug gaan zitten. ja Je vraagt op dat moment, vertrouw me. Vertrouwen? Of, of, of, uh, of, uh, of heb geduld met, uh, met misschien mijn makken op dat moment dat ik niet ja. per se direct kan verwoorden. Of dat ik. Som en soms denk ik, nou, het uitleggen, duurt uitleggen waarom ik het <laughs> wil, het duurt, langer dan, dan je heel direct even uitleggen ja. wat je moet doen. En heel vaak. Want het interessante is vaak nog, ook nog: als een acteur dat doet, dat hij helemaal zijn eigen verbeelding heeft bij waarom dat is. En dat, je, en dat je elkaar aankijkt en dat je weet dat het in de basis over hetzelfde gaat. En ik heb van iemand anders, een hele, hele goede actrice, Marieke Hebing, geleerd. Dat ik dan niet vervolgens moet gaan benoemen wat het voor mij betekent. Want dan heb ik haar fantasie kapot gemaakt. Ja, ja. Daar moeten we voorzichtig mee zijn met elkaars fantasie. Ja, natuurlijk. Daar moet zij mee op reis. Ja. Dus dat is, uh, ja. Weet je wat ik het mooie vond van Nora, die nu dus achter ons ligt? Die voorstelling is dat je. Uh, Harlina in die rol zag groeien. groeien hè? Dwars door de wanhoop van een kapot huwelijk. En, een, en, een, en een, een onbegrip. Dat was natuurlijk fundamenteel. Ja. We, hebben het over, we zijn begonnen met empathie. Ja. Nou, dat was in die voorstelling niet aanwezig. En je zag een vrouw die daar zo verschrikkelijk mee worstelde. Namelijk, ze raakte zichzelf kwijt. Ja. Ze viel uit elkaar. Ja. En dan kon je alleen nog maar rollen spelen. Inderdaad, wat je er benoemde. Hè? Ja. Moeder zijn, huisvrouw zijn, van alles zijn. En ze slaat op hol. Maar ze, ze, ze, ze, ze, ze viel uit elkaar. Maar ja. ze groeide dwars door de ellende heen naar. Ik ga weg. Ja. En ik stap in het ongewisse. En op dat moment was ze iemand. Maar, het is ja, zelfs... dan, maar dan maak je iets mee, vind ik als tuurlijk. Ja, zeker. Maar ik vind de transformatie ik, van de ja, mens is heel fijn dat je dat zegt. Maar ik vind het mooie eigenlijk, zoals ik het heb gezien is het enige wat ik wilde tonen op dat moment is dat is dat, dat weggaan zelfs geen doelmatig besluit is, maar de, de enige dat dat ze nog alleen nog ja. maar de energie heeft om een consequentie uh, mm -hmm. Te verbinden aan wat er gebeurd is. Oh, ja. Dus als ze zegt. Je bent blind. Maar ze weet niet waar ze naartoe gaat. Nee, ze heeft geen idee. Het is een soort instinct. Ze vindt contact met een instinct terug. Ze moet in elk geval. zelfbehoud. Weg. Uh, weg. En dan niet zozeer. Uh, zelfbehoud is een ding, maar het gaat ook ja. over die kinderen. Het gaat ook over weggaan van die kinderen. Ze zegt in wezen: Ik ben geworden of verworden tot iets. Um, Want als ik hier blijf, dan worden mijn kinderen dat ook of erger. Zo lees ik het. Maar uh, dat, is, dat is ook mijn interpretatie van de scène. Ja. Zo, zo, dat, dat, dat, dat gebeurt met mij als ik er naar kijk. Maar ik werd vader tijdens de repetities van Medea... en aansluitend uh, uh, uh, uh, repeteerden we, repeteerde we Nora. Dat was een hele bizarre affaire Deze. natuurlijk. Van alle stukken die je kan, die je kan regisseren. Terwijl hoe je, je, hoe terwijl, heb je dat voor elkaar je, je Ja, Ook dat was al gepland... Dat loopt allemaal heel erg ver op voorhand. Dus ik, ik ging Medea Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Dat, dat Medea was gepland, ja. ja. Maar hoe je, verwerk je dat? Dat je, dat je een stuk regisseert over een vrouw... die haar eigen kinderen doodt... En, en een stuk voorbereidt... over een vrouw die haar kinderen verlaat. En dan word jij vader als regisseur. Ja, nou... Het grappige is dat daar ook dat, dat, dat, dat, de, dat de empathie daar gek genoeg is, dus heel veel ruimte kreeg. In plaats ja. van wat je misschien zou verwachten, is dat ik met, met die twee, dat ik ze twee toverkollen zou vinden waar ik niks meer kon. Ja. Twee, twee ge, ge, gevaarlijke vrouwen ja. of zo. Terwijl daar had het niks mee te maken. Ik denk dat bij Nora uh, haar moeilijke verstandhouding met kinderen. Uh, resoneert bij mij uh, de angst om een slechte ouder te zijn. Hmm. Om te falen, om tekort te schieten. Uh, bij Medea uh, hmm. was het dat ook. Ergens ging Medea ook nog over uh, het gevoel... dat uh, uh, het kind wat geboren zou gaan worden en uiteindelijk ge geboren was... misschien wel een bedreiging zou zijn voor het leven wat ik daarvoor had. En misschien een bedreiging was voor de, voor hmm. de liefde die ik, die ik voelde uh, voor mijn vriendin. Allemaal kwats natuurlijk uiteindelijk. Maar het was wel aan de hand... Nou gingen die voorstellingen daar niet over. Maar, nee, ze, maar... ze leveren wel een extra fundament. Maar ja, dat is mooi van het hele proces van theater maken. Ja. Dat het allemaal mag re mee resoneren. Ja, zeker. Zonder dat het privé wordt. Want dan ben ik weg. Dat, dat vind ik verschrikkelijk. Nou, ja, dit is een moment voor muziek. Ja. Maar dan moeten we wel de opdracht geven voor een soort muziek. Ja, nou laten we dan nu. <laughs> uh, Anders gebeurt er niks. Laten we nu Shostakovich ja. luisteren ik dacht het al ik vind dat toch dus het, het Lento het, de ja. tweede beweging uit uit het zevende strijkkwartet van Shostakovich dit is het uh, befaamde Borotin kwartet met een deel uit het zevende strijkkwartet van Shostakovich. Je gebruikt een term, Thibaut Delpeut, al een paar keer... die ik heel erg mooi vind voor, voor um, een kunstwerk. Niet zozeer uh, de kunstenaar, maar het kunstwerk dat zich misdraagt... Ja. Daad, gebeurt dat hier bij Josh Coach in dit geval ook? Of Jawel. Ja, misschien niet het meeste. Niet echt. Misschien niet het meeste in, nee. meest in dit gedeelte. Maar wat, wat, ik vind dit trouwens een, het is echt een prachtige uitvoering. Maar ik ken een andere, ja, die ligt echt, echt, echt er, uh, ergens deep down. Ja. Uh, er, in een doos in, een, in mijn schuur. Maar die is van, van Alexander Balanescu. Die sleept nog meer. En als je dit uh, niet egaal speelt. Uh, dus. Dus niet zo netjes. Niet, niet netjes. Um, dan gebeurt er iets heel vreemds. Maar het, ja. Het, het zijn heel, ik, vind, ik vind die strijkkwartetten. Van Shostakovich. Allemaal altijd heel ontregelend. Terwijl ze tegelijkertijd ook um, troostend zijn. Hmm. Dus we hadden het in het begin van het gesprek. Over confrontatie. En ontroering. Ja. La, laten we dan. Misschien moet ik nieuwe woorden gaan bedenken. Gaat het over ontregeling. En, en tegelijkertijd troost. En. Beide gaan uit van het werk van Shostakovich. Nee. Bovendien vind ik het, simpelweg in de manier waarop het gecomponeerd is... Um, is het zo fluweelzacht en eil en tegelijkertijd ook schril en beangstigend. Ja. Ik vind dat... Ja, dat, is waanzinnig dat is, je maakt in die muziek vaak een, een existentiële reis als mens... Ja. Um, twijfel, grote vragen... dan is er ook vaak een soort woede... of de destructie ja. zit erin. Dan komt vaak dit moment... de, ja. de, de, de desolaatheid. Ja. Het individu in zijn En dan iets wat het weer... Ja. samenbrengt. Ik, ik heb het vermoeden dat dat in jouw werk... Ja, dat maar het zou wel eens een figuur kunnen zijn... Waarin je, waarmee je ook jouw werk als theatermaker ja, kunt echt beschrijven. Ja, absoluut. En ik, en, en, en ik zit me er nu over na te denken. Eén, één ding wat me, wat me eigenlijk verbaast nu is... Um, uh, net op het theaterfestival speelde 4.4 The Psychosis... ook een voorstelling die ik al gemaakt had... die in de reprise uh, geselecteerd is voor het theaterfestival. Ja. En, en, dat is een solo voorstelling voor Wendel Jaspers. Een, een tekst van Sarah Kane. En um, in die voorstelling zitten een aantal momenten... die eigenlijk um, uh, heel erg verwant zijn met wat je net beschrijft. Vraag, agressie, verwarring, maar ook uh, uh, het desolate... En als ik nu denk aan de structuur van die voorstelling, heeft dat ook een beetje de structuur van zo'n strijdkwartet. Ook opzettelijk. Ik bedoel, Sarah ja. Kane heeft één uh, zinsnede in de tekst, vrij tegen het einde. Waarin ze. Uh, uh, uh, en die zin luidt een solosymfonie. Dus de, de ik-figuur beschrijft zichzelf als een solosymfonie. Hm. Dat was voor mij de zinsnede waar ik het aan ophing. Het was ook een. De voorstelling is een soort symfonische uh, situatie. Een samenspel tussen een actrice en een hm. geluidsdecor. Een heel ruimtelijk geluidsdecor. Um, en ik, als ik denk aan Shostakovich... dan is er ook een, zijn er ook momenten die heel bijna schertsend zijn. Bijna komisch, maar vrangkomisch. Uh, waar ook altijd een soort agre beangstigende agressie onder loert. We hebben bijvoorbeeld in die voorstelling... Uh, een moment waarop uh, Wendel van het ene op het andere moment midden in een scène, de scène onderbreekt... en een soort Beckettiaanse clowns act opvoert... omdat ze zich totaal onbegrepen voelt om vervolgens de scène weer te hervatten. <lacht> uh, maar gewoon, inclusief een volgspot. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we ook op haar zender op dat moment een soort galm zitten... alsof ze in een, in een put van 300, 300 meter diep zit. Dus het is grappig, maar ook uh, beangstigend of, of eenzaam ja. of... Whatever, ik vind ja, dat is ook heel erg de wereld van Sarah Kane. Ja. Ik, ik, ik, het, ik ga het wel onthouden. Bijna de, de, de, de, de, de, de, de definitie van het kunstwerk als iets wat zich misdraagt. Nou, het is ja? een streven voor mij hoor. Het is verdomme lastig nog om iets te maken wat, ja, wat zich je leert. Je leidt ook aan zelf, zelfcensuur. Tuurlijk, het is heel erg moeilijk. Ik kan me wel misdragen als regisseur, maar dat is nog iets anders dan een kunstwerk. Zich misdraagt. Ja, maar dat, dat bedoel ik. Het gaat ah. niet om de kunstenaar, nee. Het kunstwerk dat, dat zich dat misdraagt. Dat dat is, ja. is, maar dat, dat vind ik juist zo scherp. Ja. Um, nou, nou, ook wel vind ik wel een goede, mooie ontdekking. Ja. Um, zijn er zijn nog twee dingen. Ja, ik, ik heb ergens een, uh, gezien dat jij de stad der blinden van Saramago zou gaan bewerken voor theater. Ja. Gaat dat door? Ja, gaat door. Wanneer? Ja. Uh, op termijn, maar we, dus uit, uitgesteld? Want het zou volgens mij dit seizoen komen en dat ja, komt niet, dacht ik. Het is uitgesteld. Nou, Het heeft, uh, het heeft een, een mooie plek gekregen in het programma van de Utrechtse Spelen. Daarvoor uh, uh, nou ja. was het onderdeel van een ander programma. Um, dat zal de, uh, in de zomer, uh, waarschijnlijk in de zomer van 2015 gebeuren. Okay. Echt ook een, echt een voorstelling die, die gemaakt is voor de, voor de stad Utrecht op ja. locatie. Ja. Dat is wel. Dat is wel. Want misschien hebben mensen die roman gelezen van Sarah Mago. wordt. Een hele stad blind. Ja, dat is waanzinnig. En dat wat boek. dat dan doet met de mens. Ja, het gaat over beschaving. Ja, of het gebrek aan beschaving. Nou, het gaat misschien over, over wat, wat, de, wat de omtrek van beschaving is. Ja. Ik heb heel lang gepraat over, over, over dat boek... En de, en de voorstelling die ik, die ik ermee beoogde te maken... Euh, met als thema wat is de grens van beschaving. Maar eigenlijk is dat een heel onzinnige manier van erover denken. Maar misschien de omtrek... Um, hm. en ik denk dat... Uh, de beschaving uh, zich als het ware uitstrekt over een beperkt terrein van het menselijk leven, zou je kunnen zeggen Ja, ja misschien wel, maar het is uh, uh, ja goed die man die heeft natuurlijk niet voor niks een Nobelprijs uh, gewonnen, niet per se alleen maar voor dit boek, maar toch ook wel voor een deel uh, vanwege dat boek maar ik heb wel degelijk iets met uh, met het onderzoek naar wat we eigenlijk beschaving noemen en dan bedoel ik niet beschaafd gedrag, maar misschien wat de wat misschien de, de, de, het, het, het, het elementaire deeltje daarvan is. En ik had het net over blasted, hè, dat einde. Het, dus, dus die vreselijke man die ook de meest vreselijke dingen moet ondergaan... die op het einde dank je wel zegt voor wat hij krijgt. Namelijk een stukje brood van een ander, van een medemens. Um, ik zag daarin toen, dacht ik, als alles, als alles naar de knoppen gaat... Als, we, als er dan nog twee mensen over zijn... En de een geeft de ander iets en die zegt dankjewel. Dan is er nog van alles mogelijk. Eigenlijk. Dan kunnen we eigenlijk nog weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En wat Sarah Kane natuurlijk fantastisch heeft gedaan, ja. is ons, die, die voert ons niet naar 0 graden Celsius, maar 0 graden Kelvin. <lacht> naar het absolute. Absoluut een morele vriespunt. Om, om daar te zeggen wat leeft hier nog. Ja, en die afvragen ja, waarom is, doe je dat? Nou, maar als je dat weet. Hoop, dat is dus hoop. Dat is hoop, precies. Ja, ja, ja. Nee, ik snap dat wel. Ander ding, terwijl ik zie dat de mannen van Dit is de Nacht van de EO. zich al informatie aan het opstellen zijn. zometeen, aan de andere kant van twee uur natuurlijk. Uh, misschien Maarten Hag rondschuiven. En we weten dat in Den Haag nog steeds de leiders van het land niet buiten zijn. Nog steeds niet. Wat zei je nou? Moeten Rutte even bellen? Ja, ik, ik zei dat, dat Rutte gewoon even moet bellen. Dat het echt oké okay is als hij wil inbreken in de uitzending. Precies. <laughs> Mark, kom maar op. Je gaat nog een voorstek maken over leiderschap gesproken. Um, over de jonge keizer Caligula. Ja. In de tekst van Albert Camus. Als zijn zus en geliefde Drusilla sterft... ontsteekt een storm in het hoofd van die jonge keizer. Hij wordt getergd door gevoelens van rouw een vurig verlangen naar het leven. Ja. Dat is ook wel een, iets om naar uit te kijken. Die confrontatie met de dood. Ja, nou ja, eigenlijk, het, eigenlijk een onderzoek naar wat, naar wat het leven is. En ook, en ook naar, wat, naar, wat, naar wat de kunst eigenlijk kan betekenen in het leven. Um, dat, ja, dat, is nog, dat is nog weer een heel verhaal. Hè? Ja. Maar het is wel een prachtig ding. Ook, ook geweldig om, om, om met Vincent van der Valk aan te gaan werken. Ja, er, liggen, er liggen er zoveel mooie dingen. ik bedoel Mogadishu gaat nu op tournee bij de Utrechtse Spelen. In de Schouwburgen. We gaan, we gaan een prachtige showcase laten zien. Fajdra gaat in première in oktober. Monsters is er in de tussentijd nog in de paardenkathedraal. Er ligt echt een, echt een geweldig... Uh, ja. pakket straks om, ja. om naar te gaan kijken. Dus de, echt Je blaakt eigenlijk van um, ideeën, enthousiasme, vitaliteit. En zin. En zin gewoon. Ja, ontzettend ja. veel zin. Elke dag ook. Ja. Ja. ja. Nou, ik vind het fantastisch. Um, wij kijken ernaar uit. Thibaut Delpeut. Um, ik kijk naar uit naar je nieuwe, je volgende misdragingen. <laughs> ja. Ik ook. Ik ga mijn ja. best doen. Ja. Ja. En ik, misschien dat, dat de, de mannen van dit is de nacht... want het is pas drie minuten voor twee... dat die even willen uitkomen leggen. Je hebt je mond vol. Je misdraagt je. Ja. Ja, neem neem zo'n microfoon. Ja, daar, we, we hebben het namelijk hier verbouwd... omdat ja. wij altijd bij de, bij de open haard willen zitten. Dat is een theatrale ingreep bij de ja. radio. Ja. Ja, dat, dat doen we niet alleen als er een regisseur is. Maar Dan dat kom ik op we, dit podium in een... Nou, ergens aan de zijkant. Nou, We houden wel van inbrekers. Okay. Wat gaan jullie doen straks? Wij gaan het uh, de komende uur hebben over een ander toneelstukje. Dat van Sinterklaas en Zwarte Piet. Oh. Oh. Dat ligt weer eens onder vuur. Het is weer eens zover. Ja, nou. Blauwe Piet, ja. Blauwe Piet, maar, nou ja, wat, je kijkt, er je komt dus toch gelijk een creatieve oplossing. Nee, nee, ik heb het niet bedacht. Dus Henk oh. Westbroek die stelde het voor. Henk ja. Westbroek is beoogd uh, burgemeester van Utrecht. Ja. En die, werd daarvoor, die, die zat bij Pauw en Witteman. Ja. Ik heb het begrepen, ik lag nog op één oor, dus ik, ja. ik, ik, ik krijg het net mee. Maar dat heeft hij dus daarvoor gesteld. Blauwe Piet. Nou ja, dat, da, Daar zou hij dan als burgemeester, stel werd hem de vraag voorgelegd hoe zou je erop reageren? Zelf, ja, dan laat je, als het democratisch is gekozen, ja, dan laat je dus een blauw en een gele. Ja, ja, ja, ja. En... Maar goed, wat ja. vind jij eigenlijk zelf? Wat vind ik zelf? Nou ja, uh, ik, vind het wel, ik vind het best wel ongemakkelijk. Ja. Die, die discussie, want normaal gesproken denk je daar niet zo over na... maar dan ineens Maar ongemak, is, het, is het discriminatie. Ongemak heb ik net eigenlijk begrepen van... Thibaut is een heel goed begin... Van, ja. van een gesprek. Nou, dan denk... We hebben het ook over verveling gehad en dan dat soort dingen. Dus maar ongemak hoort er ook bij. Daar da, da, da zit juist iets heel goeds. Dat dan is dan veelbelovend. Dan nee, wordt het ja. denk ik een heel mooi gesprek. <laughs> dat dat komen het eerst, dat met, tuss... met luisteraars ook. Dus dat als tuss... u zich aangesproken ja. voelt. doen we er al mee zo meteen. Die hebben wij niet gehad. Uh, nee, ja. Dat is tussen twee en drie. En dan... Ja. Ja, en daarna gaan we het hebben over vegetarisch eten. En we gaan, we gaan ook, ja, we, ik eet voor u allen. Ja. Ik ga hier ook vegetarisch proeven. De vegetarische slager komt langs. Okay. En uh, Jacinta Bokma, zij schrijft uh, voor De Vegetarier allerlei recepten. Ja. En ik ben eigenlijk best wel heel erg een vleeseter. Dus ik ben benieuwd of ze mij kunnen overtuigen. Ja, van, dat kunnen ze wel. Uh, het is heel lekker geworden. Het gemak en, en uh, lekkerheid. Hoe heet dat? Dan ga Le ik ook al. Lekker te <laughs> lekker te. Dat vind ik mooi. Le lekker factor. <laughs> Van vegetarisch eten. Ja, ja. Veel succes, veel plezier. Okay, je wel. sloot weer mooi aan bij. Het beeld dat jij gaat oproepen in Frankfurt. Ja, het Volgende wordt een vege vegetarisch lam. Dieval <lacht> <Ja. lacht> lam. <lacht> Succes, goede reis. Dank je wel. Wij horen van je, Theo ja. um, En morgen Theo Kokken, hoogleraar risicomanagement bij Kier Plag. Ik, ik, ik, ik. Ik, En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV